Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De man die twee weken geleden op Donald Trump schoot, werd al veel eerder gespot door het lokale politieteam. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze hadden de schutter al anderhalf uur in de gaten. Maar ze kregen maar geen contact met de Secret Service, vertelt deze verslaggever. Ze hadden no geen communicatie met de Secret Service until after the gunfire started. The SWAT team saw the shooter. They recognized him as suspicious, even took pictures of him. None of the concerns though had a ja, chance of reaching decision makers before Trump took the stage because of what these men and women described as failures of planning and communication. de schutter vuurde even later kogels af op Trump. De presidentskandidaat werd daarbij geraakt in zijn oor en een man uit het publiek werd gedood door de kogels. Sinds de aanslag is er vele kritiek op de Secret Service. Het hoofd van die veiligheidsdienst stapte er vorige week al op. Het blauwtongvirus verspreidt zich steeds verder in Nederland. Op bijna 1100 plekken is het virus nu vastgesteld. En dat is bijna twee keer zoveel als vorige maand. Blauwtong komt vooral voor bij schapen. Het zorgt voor hoge koorts en ook zwellingen. En daardoor kunnen de dieren sterven. Het paleis op de Dam in Amsterdam is besmeurd met rode en gele verf. En er is ook een pro-Palestijnse tekst opgeklad gebeurde afgelopen nacht. De activisten hebben de beelden van die bekladding zelf gedeeld op social media. En volgens de beheerder van het paleis op de Dam wordt de boel nu schoongemaakt en gaan ze ook aangifte doen van vernieling. En we doen steeds minder kaartjes en brieven op de post met z'n allen. Ja, digitaal gebeurt het nog wel, maar echt zelf een kaartje gaan kopen en postzegels gaan plakken, dat doen we veel minder. En dus haalt PostNL de komende tijd 300 oranje brievenbussen door het hele land weg. En ook in Appingedam zag deze verslaggever van NTV Noord al eerder. Een uurtje posten bij de bus lijkt de stelling van PostNL te onderschrijven dat de bus vooral stof staat te vangen. Er komt hier eigenlijk genoeg verkeer langs, maar eigenlijk niemand die echt aandacht heeft voor deze postbus. Best wel een beetje zielig eigenlijk. Ja, dus worden er nu maar stickers op die brievenbussen geplakt met een link naar een website... waar je kunt zien waar straks de dichtbijzijnde brievenbus staat. En het weer dan nog veel zon en een strak blauwe lucht vanmiddag. Het wordt maximaal 28 graden en de komende dagen wordt het steeds ietsjes warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover zo de ANWB verkeersinformatie.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 Coming Out en Upside Down. Diana Ross. Ja, een heerlijke lekkere remix die uh, inmiddels al uh, laat weten zeg maar, wat voor een sfeer we ingaan in de tweede uur. En uh, voor onze aanziening. Ja, ja, precies. Spannend, van Rainbow hoor. Radio, uh, de Pride-uitzending van Pride at the Beach. Ik zie wel ineens wolken buiten. ja. Ik ja, weet ja, ook beetje, niet hoe ja. dat komt hoor. Uh, straks blauwe hemel, zei dus de nocht. Ja, we gaan straks eventjes uh, even op het uh, bordes van Wij uh, naar Zee staan. Waar we live uh, van uitzenden. En flink blazen. Ja. Dus dan uh, ja. <laughs> gaan ze naar de andere kant. <laughs> ja, um, in het eerste uur hebben we een korte terugblik gehad. Uh, zeg aan de hand van, uh, van twee fragmenten. Uh, over vier jaar Rainbow Radio Zandvoort. Voor jou Tony Bouwmans met ja. uh, de, de verzetshelden. De verzetshelden, uh, inderdaad ja. de hoorse verzetshelden. voor mij uh, Jacques Zonne uh, over de homoconversietherapie. Uh, ja, oh, Jelmer, het is je. jou, uh, ja. jouw beurt. En toen was het stil. Ja. Hm, oh. oh, tuurlijk. Dat ja. ja. vergeet ik niet. Hè. Jelmers journaal in kleur... Ja, vier jaar geleden. In die zomer van 2020, midden in coronatijd. Het begin van Rainbow Radio Zandvoort. Uh, een begin van een hele lange periode. Een periode van kleur, gesprek. Een periode van heel veel muziekontdekking. Een periode van coming out. Een periode van Pride. Want daar begon het allemaal mee. Pride is het begin van, deze, van dit programma. Pride is het begin van het leven, misschien wel. Pride is het begin van je stem laten horen. Op de radio, op de radio waar iedereen je kan horen, waar ook de wereld. Via www.zfm-live.nl, dat dan weer wel. En wie ben je en wat doe je? En hoe ben je verbonden aan de lbti community? De rode lijn, de rode draad, die door dit programma vier jaar lang heeft gev gevaren... En nu, vier jaar later, op een prachtige dag, op maandag 29 juli, uh, op een mooie manier ten einde komt. Maar ook ik ben ook een tijdje onderdeel geweest van dit programma. Uh, eigenlijk via een uh, uitzending over de Coming Out Day werd ik geïnterviewd. En toen dacht ik: hé, hey, wat een leuk programma. Het is dezelfde omroep. Uh, ZFM. Jullie kwamen nog binnenlopen. Uh, wij waren volgens mij net klaar met het programma. Samen met een vriend uh, een programma aan het maken. Dus toen dacht ik, hé, hey, wat leuk. Rainbow Radio, Pride in Zandvoort. Oh ja, dat is er nu ook natuurlijk nog. Ook al is het corona. En ik was ook net bezig in Zandvoort. Met een, uh, met een platform, uh, Zandvoort Insight. Uh, wat zich echt richtte op uh, periode Mensen weer blij maken uh, in een tijd waar er niet zoveel kan. En toen dacht ik, ja, dit, dit komt toch. Mensen blijven toch altijd bezig. Als er geen Pride is, als er geen parade is dan gaan we radio maken radio is eigenlijk de meest pure vorm van je boodschap overbrengen los van dat je recht tegenover iemand staat uh, je stem gebruiken um, dat heeft dit programma voor mij uh, gebracht en uh, hopelijk met een doorstad uh, kan het nog wat uh, langer duren uh, maar ik wilde deze vorm van deze column eigenlijk een keer anders doen om ook uh, Ronald en Anja te bedanken voor de fijne samenwerking en eigenlijk meer dan dat uh, het, uh, 1 juli 2021 was mijn eerste column nou ik ging het gewoon doen ik dacht ik pak een thema en uh, dat gaan we doen drie minuutjes daarna ook een jingle gemaakt die uh, die, die, die nu ook uh, blijft draaien um, en het heeft toch wel ook voor mezelf heel veel gebracht ik heb het eerder ook al gezegd tegen tegen jullie uh, door je uit te spreken door je stem te gebruiken door het uit te spreken um, uh, heeft het voor, ver, voor mij veel betekend. Uh, me verdiept in onderwerpen, in, in, in, in stukjes van de LBTI community. Natuurlijk in het nieuws. Natuurlijk af en toe afgeven op de politiek. Uh, maar gelukkig heb ik ook uh, door deze vorm de energie er weten uit te halen om er toch altijd wel weer, niet altijd, een positieve draai aan te geven. En uh, ja, ik merk eigenlijk nu nog steeds, en dat heb ik ook in allerlei andere dingen verwerkt, je stem gebruiken en dat gewoon. ...tot uitdrukking laten komen. Um, spread the word is eigenlijk het mooiste wat je kan zeggen tegen iemand. Twee woorden met zoveel betekenis. Um, en jullie hebben daaraan bijgedragen. Het een podium geven van mensen, van al die mensen die we hebben geïnterviewd. Uh, met hun persoonlijke verhaal. Uh, hun enthousiaste verhaal, hun gepassioneerde uh, missie misschien wel. Die nog steeds niet over is. En ik wil jullie bedanken... ...Anja en Ronald voor deze mooie tijd. En uh, dit was het speciale polygoonsjournaal ja. van uh, maandag 29 juli 2024. We gaan er weer uit met YMCA, maar daarna een prachtig rustig nummer van Casey Miss Graves. Met Rainbow, omdat dat nummer beschrijft waar het echt om gaat. Je kijkt naar boven, je kijkt naar buiten, de zon schijnt en je ziet de regenboog. En dat is het mooiste wat er is. Tot de volgende keer. Gelmers, now in kleur. When it rains, it pours, but you didn't. Ja, deze mooie uh, ode eigenlijk, een terugblik op uh, Rainbow Radio antwoord ja, ja. ja, en zijn, zijn gevoel erbij. En, uh, ja, mooi. ja u ja, ja. ja, wel. Ja, en dan gaan we nu een, weer een spannend deel doen zeg maar, voor Rainbow Radio antwoord Want we, gaan, we zijn al live natuurlijk, ja. altijd live. Uh, maar nu gaan we ook, omdat we op locatie zijn, weer net als vorig jaar proberen de straten... straat strat interview, de street the streets. interviews. de streets of Zandwoord. <laughs> In de streets of Zandvoort, hier op het Stationsplein. Gaan we kijken of we kunnen overschakelen naar uh, Merel van der Laar. Die uh, mensen gaat interviewen. In uh, uh, samenspraak spraak met, uh, met Jelmer. We gaan eens eventjes kijken. Oh, er wordt op dit moment uh, is, uh, Isabel uh, technisch verbinding aan het leggen. Met, uh, uh, met de reporter. Kijken we wat dat ook gaat ja, lukken. Ja, met de reporter op straat. hè? Ja. Merel. Ja, precies. Ja. En... Uh, ja, dat is eventueel altijd kijken wat, of dat ook daadwerkelijk gaat lukken. Er wordt op dit moment gebeld. En uh, dan oh, hopen we dat de telefoon helemaal daadwerkelijk. Ze ziet er prachtig een uit. Mooie jumpsuit. Ja. Uh, helemaal in stijl. Ja, helemaal ja. in stijl, inderdaad. Ja, dus, uh, en ondertussen. Ondertussen lopen er steeds meer mensen hier bijna zee binnen. Dat is ja. ook wel hartstikke gezellig. De, ja. En je ziet inderdaad ook het plein meer en meer volstromen. zeg maar, voor als opmaat voor de parade. Ja, en, dus, uh, uh, ja daar ja. hebben we de muziek ook een beetje op aangepast. Hè? Ja, die uh, was helemaal. Uh, er komt echt uh, een lekkere muziek Precies, we, die, uh, gaan, we, gaan, lekker, de we gaan lekker ja. de, uh, het marstempo erin gooien. Ja. Dat, we, dat we lekker ja. kunnen gaan dansen. Ja. Het is gelukt, krijg ik hier als signaal van. Uh, Yes, en ik hoor ook verbinding. Ja, dat klopt. Uh, we zijn hier vandaag bij het station van Standort, waar de sfeer al bruisend is. De pre-party voor de Pride is officieel begonnen. En overal om ons heen zien we mensen die samenkomen om liefde, diversiteit en gelijkheid te vieren. We staan hier vandaag met Fred en dan heb ik een vraag. Waarom ben je hier vandaag? Ja, ik ben de ambassadeur van de Pride in the Beat. Ik vind het is een groot eer om samen te keren met iedereen te zijn hier. En dit prachtige feest te gaan vieren voor iedereen. Iedereen is welkom. Ja, dat is... Supermooi. En dat is, is het mooiste van Pride in the Beat. En dat we ook langs de boulevard gaan wonen. Eindelijk mooi weer. Ja. En uh, wat betekent Pride voor jou persoonlijk? Pride betekent een samenkomst van alle mensen bij elkaar. ...uitgezonden wie wie is. En dat, dat vind ik het grootste voorbeeld... ...het is misschien wel concurrentie, wil ik zeker, ...maar wil ik zeker, is de homo, de heteron... ...maar alles loopt door elkaar... ...en iedereen respecteert elkaar. En dat is eigenlijk waar ik voor streef. En dat gaan wij vandaag ook weer doen. Soms, wat is daar klaar voor? U doet het ook. En we hebben geen negativiteit... ...want dat is wel genoeg in ons leven. We blijven positief, ook al... ...denk je, waar we ik het voor... ...we moeten strijdbaar blijven. Want dat is voor mij de prijs dat we er zijn. Maar dat we ook gewone mensen zijn. En met een hart en een ziel. En, en die ook liefde willen. En ook liefde weggeven aan iedereen. Dat is voor mijn partij. Dat vind ik super mooi om te horen. Dank je wel. Graag gedaan. En, uh, en nu is het thema van dit jaar is Together. Ja. Wat betekent Together voor jou? Uh, together betekent voor mij uh, dat we bij elkaar zijn. En gewoon, ja, het woord zegt dat we Together samen. Samen met elkaar, samen één. Samen liefdevol en uitstralen aan iedereen. Dat is voor mij Together. Het is een heel mooi thema trouwens. Supermooi, ja. Ik vind het ook echt een prachtig thema dit jaar. Ja. Maar nu zeg je dat je ook mooi ambassadeur bent. Ja. Wat heeft aan jou getrokken dat, ik, dat je dacht, wauw, ik wil echt ambassadeur worden uh, hiervoor? Oh, dat, uh, ik ben een kunstenaar, een theaterman. En uh, vooral dat de kunst en cultuur een beetje ondergeschoven was, of wie doet dat. En dat zijn we dan mee gekomen, al uh, met de Roze Kunstlijn. En dat is wat we een deel hebben. Nu hebben een prachtige expositie in het oude raadhuis... En dat geeft mij aan om... Elke ambassadeur heeft zijn eigen specialiteit. En van mij is theater en kunst. Om de mensen te verbinden met kunst. En ja, dat kan je weer... Dan heb je weer together met elkaar. Ja, supermooi. En dankjewel voor dit mooie ja, gesprek. Gelijk. En geniet nog ja, lekker van Pride. Ja, heerlijk. Happy Pride. L L L M mooi dit. Dankjewel. dankjewel. Dat is zo mooi. Dankjewel. Ja, dat is zo mooi. Dus ja, prachtig. Dankjewel. Ja. Nou, Jelmer en is Zaren. Ja, zeker. Ja, en uh, volgens mij uh, is uh, dit het einde van het interview. En gaan zij zich uh, weer door naar, uh, naar een volgende? Uh, uh, interessant gesprek met uh, uh, onze Pride-ambassadeur. Geen? Pride of the beach, Fred Houdshaard. Rozenhart. Rozenhart. Precies. Als Keizer Sissi. Als ja, Keizer Sissi natuurlijk. Onze ambassadeur inderdaad. Uh, uh, ja, We komen ook even naar binnen gelopen. Even kijken hoe het op het plein was. Dan begint de sfeer uh, er ja, lekker in te komen. Dus het is nog rustig. Maar uh, ja. de volgende trein zal wel redelijk vol zitten. Ja, denk ik. dat, ja, dat ja. denk ik ook. Maar hier op het terras van zee uh, hebben de mensen hun eerste plekje al gevonden. Ja, ja het zit al lekker uh, aan de drank. Dat, dat begint lekker uh, ja. zijn gangetje te gaan. We gaan uh, lekker een stukje muziek luisteren. Met, uh, uh, ja, hoe kan het ook anders? Een gay icoon. Ja. Share, Share met, met believe. Als. ja Patrick Hernandez, de V-E-E-L-D-remix. Lekker, uh, lekker jokey. Uh, ja, om... lekker om uh, straks in parade Precies, en, straks de parade ook horen. Precies. Ja, ja, ja. ja. Uh, hey, ik hoor dat we een verbinding hebben met, uh, met de straat. Dus uh, we schakelen over naar het uh, volgende interview. Kom maar maar heen, Merel. Ja, dankjewel Ronald. Uh, ik ben hier vandaag met Frederik en Heel. En uh, waarom zijn jullie hier vandaag? Wij loopt mee namens ons werk, kennen maar Hart. En uh, wij zijn allebei uh, uh, uit de kast. Allebei gay. En ja, uh, yeah, de Pride in Amsterdam is veel te druk. Maar Zandvoort is echt wel uh, leuk. Ja En wij komen dus uh, uit Haden en Van kennen -Hart zijn wij eigenlijk. En daar komt een hele groep van. Dus dan... Uh... Is ook leuk. En we lopen eigenlijk altijd, altijd al mee in dat, ja. Deze keer. Superleuk. En wat betekent de Pride voor jullie? Zijn wie je uh, bent. Mogen zijn wie je bent. En ja, uh, yeah. dat is vooral. Ja, en <coughs> we lopen dan mee voor het verkennen hart. En wij hebben dus uh, elke afdeling bij ons. Je hebt een uh, ambassadeurs voor, uh, voor ouderen die niet uit de kast durven te komen en zo. En daar zijn wij ook ambassadeur van. Een, uh... Supermooi om te horen. Um, hebben jullie nog hele mooie hoops of dromen voor de LGBTQ community... dat je denkt, dat wil ik echt graag aan het vertellen? Nou, wat um, vaker voorkomt dan, uh, dan we denken... is dat uh, bijvoorbeeld ouderen die dan... Um, uit de kast zijn en die dan naar een verzorgingshuis moeten... en dan weer in de kast kruipen, zeg maar. Dus um, dat ze het ook eng vinden om uh, de andere bewoners te laten zien wie ze zijn. Omdat het natuurlijk vroeger nog niet zo heel geaccepteerd was. Um, ik hoop daar vooral verandering in te maken. Daarvoor zijn we ook ambassadeurs voor de rolse ouderen. Dat iedereen mag zijn wie die is, hoe, hoe oud ze ook zijn... En, um, ja, dat is wel belangrijk, vind ik. Ja, acceptatie, in de, acceptatie in de huizen, hè, dat uh, mensen het ook echt durven. Als, uh, we maken niet, nou, niet altijd mee, maar af en toe wel. Dat mensen dan uh, ja, weer uh, in de kast kruipen, zoals Frederik zegt. Maar we hebben ook ouderen die er wel voor uitkomen. En nou, daar, daar praten we veel mee. ook hè, en Daar leren wij ook een hele hoop van natuurlijk. Nou, supermooi dat jullie hier vandaag zijn. En ik hoop dat jullie een hele mooie Pride hebben vandaag. Dus happy Pride. En dan gaan we weer terug naar jou, Ronald. Ja, dankjewel Merel. En wat ontzettend leuk dat de mensen van Kennenma Hart ook hier op het plein... Nou ja, dat is, dat, dat is eigenlijk wel in de verwachting was ze zijn er altijd bij. Maar wat geweldig dat je ze voor de microfoon hebt kunnen krijgen. En uh, nou, dat is voor ons even lekker weer in, uh, een momentje om uh, het volgende nummer op te uh, zetten. En dat is, uh, hoe kan het ook anders, uit de Greatest Man Showman... Earth. Uh, wel weer een mix, want we zijn natuurlijk een beetje bezig om het uh, anders te doen dan anderen. This is me, the oh ja, nee, Reimagined dus re Remix van nee, Kia Saddle, Kesha en Missy Elliott. I am not a stranger to the dark. Hide away.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 Saddle, Kesha en Missy Elliott met This Is Me, de Reimagined Remix. Heerlijk uh, nummer. En dan gaat het natuurlijk over This Is Me. Ja. Proud to be me. Ja, Proud to be you. Ja. Proud to be us. Het recht om jezelf te mogen precies. zijn. Precies, ja. daar gaat het helemaal ja. over. Niet alleen vandaag, maar de rest van dit jaar natuurlijk ook. Alleen Altijd. vandaag geven we er even extra statement tegenaan. Merel, heb je weer iemand gevonden op straat? Ja, ik sta weer bij iemand. Oké, okay, kom er maar, maar in. Uh, bij Bunny? Ja. Uh, Bunny, waar ben je hier vandaag? Ik uh, zorg dat uh, we heel veel lawaai maken. Ja. Ik ja. weet ja. niet of je een hobby in de ik, <laughs> ik zorg voor de eerste wagen qua muziek. Uh, en dat doe ik al een paar jaar voor de, de Sandford Pride. De heb ik, uh... ja. Ja. Supermooi, en waarom heb je ervoor gekozen om dat voor Sandford Pride te gaan doen? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat is, ik, ik, werk, uh, ik ben zelf radiomaker, ik werkte altijd voor Radio Decidel. En wij hadden toen een, uh, nou ja, een samenwerking met de Amsterdam Pride en daar kwam Sandford Pride bij. Nou ja, uiteindelijk uh, het ging deze decibel weg. Dat uh, uh, hield op, werd een non-stop zender. En toen hebben ze mij ieder jaar opgebeld, als ik het toch wilde doen. Dus uh, vandaar dat ik ieder jaar hier sta, met een uh, wagen met lawaai. Nou, Superleuk, ook supergoed dat je hier elk jaar weer opnieuw bent in de regen en in de zon. Ja, in de wind. Dit jaar is mooi, eindelijk. Eindelijk, inderdaad. Ja. En uh, wat betekent tijd precies voor jou? Nou, ik vind Pride heel erg belangrijk. Ik, ik ben zelf op vrouwen. Ik ben, uh, hoor, zeg maar, niet bij de community, maar ik vind het wel het allerbelangrijkste doel om te doen. Uh, dus dit is mijn uh, goede doelenproject ieder jaar. Ik vind het heel belangrijk dat mensen geaccepteerd worden en kunnen zijn wie ze zijn. Dus ik vind het belangrijk om me daar heel erg voor in te zetten. En zodoende dat doe ik dat ook met veel plezier ieder jaar. Het is ook vooral een heel erg leuk feestje, hoor. Dat ook. En uh, hoe vind je dat Nederland nu omgaat met uh, Pride-rechten en met LGBTQ-rechten van uh, de mensen? Nou ja, ik wil er niet een heel serieus verhaal van maken. Maar ik vind wel dat de afgelopen jaren er niet, eigenlijk niet beter op geworden is, moet je eerlijk zeggen. Dus het is des te belangrijker dat we dit soort evenementen blijven organiseren. Uh, en dat het in ieder geval uh, in Nederland beter wordt. Maar vooral met een uitzicht op dat het in de wereld beter wordt. En dat is nog een heel lang project. Dus ik denk dat we hier nog wel heel wat jaren moeten staan. Dat snap ik ja. en gelukkig staan we hier ook met zoveel mensen elk jaar weer opnieuw. Dus uh, hartstikke bedankt. Ja, jullie veel plezier ook met de bak van Radio Uitzendingen. Leuk. Ja, het komt helemaal goed. En dan uh, ga ik weer terug naar jou, Lona. Dankjewel. je Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Want uh, uh, dat is ook uh, lekker. Je komt hier natuurlijk uh, binnenwandelen. Even, even kijken als je aan deze kant van de tafel gaat zitten. Dus, uh, dag Henk, hallo. Iets zachter met, uh, met de dingen. Ja. Henk, want jij bent uh, voor Rainbow Radio Zandvoort ook niet een heel onbekende. Nou... Nou ja, we hebben je natuurlijk al net eventjes gememoreerd. En dat jij, zeg maar, de jingle maker bent ah, ja, ja, ja, van, ja, van Rainbow ja. Radio Zandvoort. Rainbow uh, Radio of ja, ja. ja, precies. Kijk, hier heb je het netwerk. Even wat Even wat meer mannelijkheid erbij dan uh. <laughs> Oh ja. Weet je uh, <laughs> wel. voor Rainbow Radio Zandvoort niet helemaal nee. goed. Maar je hebt zo'n trage stem. Hé, <laughs> ja. hey, wat leuk dat je hier bent. Want uh, je schuift uh, zo direct uh, aan hier op het plein. Wat ja, ga je ik vind, doen? Ja, hey, leuk. Nou ja, ik, ik ben gevraagd om, uh, om ook DJ te zijn uh, voor de opening van het feest. Op het uh, plein. Uh, als jullie met de parade zeg maar die kant op trekken, zo mag ik de, mag ik stoets verwelkomen met muziek? Dus ja, het is een soort verwelkomingsset. Uh, ja, <laughs> maar ik heb wel heel veel uh, uh, jaren negentig nummertjes, zeg maar. Het is een beetje mijn mijn hang-up, maar dan een beetje leuke remixes het zo. Ah, ja, heerlijk. Met een beetje gaan dansen. Ah, oké. Okay. Nou, dat klinkt goed. We zijn inderdaad, uh, als we het over remixes hebben, dan uh, uh, zijn wij ook bezig in dit uur om uh, een beetje al zeg maar de boel op te warmen. Ja. En dan gaan we over naar de jaren negentig bij jou, oh, maar okay. wij gaan eventjes naar de jaren tachtig okay. met een remix van Kings Love and Pride. Ja. Yeah. Ah, It round the wall, wall, wall, wall, wall, to that wall. Wow. Wow. Na King's Love and Pride, een lekkere uh, remix van DJ Smash. Hebben we natuurlijk, hoe kan het ook anders, als warming-up voor de parade: Sissy Dead Walk van RuPaul. Die mag natuurlijk ook absoluut niet ontbreken. Uh, we gaan naar het uh, laatste straatinterview. Uh, Merel, hoe staat het voor? Ja, er komen steeds meer mensen deze richting op. En het wordt steeds drukker en met liefde gevuld. Ik sta hier vandaag met Sander en met Sammy. Nou, waarom sta jullie hier vandaag? Uh, nou ja voor de gezelligheid sowieso ja voor de gezelligheid voor het feestje en te laten zien dat je mag zijn wie je mag zijn daar zijn wij hier vandaag dat is ook heel belangrijk naast het feestje natuurlijk dat je mag zijn wie je wilt zijn uh, wat betekent Pride voor jullie ja dat is een hele goede vraag ja zoals Sammy eigenlijk al zegt ja gezelligheid en laten zien wie je bent en dat je er bent dat dat vooral ja zeker ik vind pride voor mezelf dat je je innerlijke kind, wat iedereen toch een beetje inschrijft, dat je die vrij mag laten, dat je die mag laten leven, dat je mag beleven wat je wil beleven en dat je mag zijn wie je wil zijn. Dat is voor mij pride. Daar ben ik trots op. Dat snap ik ook. Het is ook zeker waar je trots op mag zijn. Uh, zijn er nog enkele belangrijke overwinningen geweest dat je denkt van daar ben ik heel erg trots op? Met, wat te uh, maken heeft met pride en met je eigen genderidentiteit? Um, ik denk dat ik andere mensen heb kunnen laten zien dat je door blijheid, vrolijkheid, aandacht en liefde uh, veel meer kan bereiken dan dat je denkt, uh, voor elkaar. Uh, in deze tijd, dat er toch allemaal dingen aan de hand zijn in de wereld, is liefde gewoon echt heel belangrijk en dat heb ik gekregen en mijn taak is om weer door te geven aan een ander en zelfs een de taak om weer door te geven aan weer een ander. En zo verspreiden we de pride en daar ben ik heel trots op. Nee, eigenlijk... Nee, ik nee, alles heeft wel gezegd. Nee, echt super mooi gezegd. Dankjewel voor je mooie antwoorden. En dan uh, wens ik jullie nog een hele fijne prijs. Dankjewel. Tot ziens. En dan gaan we weer terug naar jou, Jonas. Ja, dankjewel. De vrolijkheid zit er zeker in. En uh, wat een prachtige statement. Het is heel duidelijk. Gewoon lekker hier naartoe komen. Uh, om een feestje te vieren. En te laten zien dat we met elkaar samenleven. Together heet dat. Merel, ik ga jou alvast bedanken voor deze straatinterviews. En uh, kom weer lekker, uh, lekker terug hier aan tafel. Dan uh, gaan wij de laatste minuten van Rainbow Radio Pride uitzending uh, volmaken. En uh, uh, uh, ja, dan is het uh, de opmaat en, uh, en natuurlijk uh, uh, de parade. Um, ja, Vier jaar uh, Rainbow Radio Zandvoort uh, voor Anja en voor mij. Uh, voor ons zit het er straks ook op. Dus uh, we zouden bijna kunnen zeggen, it's a wrap. Uh, maar dat is het nog zeker niet. Want um, we gaan jullie kort nog even meenemen wat je hier zeg maar, bij Pride to the Beats nog kunt, uh, kunt meemaken. Uh, kom naar het station, uh, Stationsplein. Daar is zeg maar, de centrale gathering of bijeenkomst... Om je op te maken voor de parade. Iedereen mag in en kan in de parade meelopen. Je hoeft daar niet voor een van die letters te zijn van het alfabet. Want je bent al een van die letter. Zeg maar automatisch ook als je hetero bent. Het is namelijk voor ons ontzettend belangrijk dat wij dit feestje vanuit onze community. Voor alle zantwoorders en alle andere mensen daarbuiten geven. Dus kom lekker met ons vieren. Vieren dat je gewoon ja. Uh, vrij hebt, uh, dat je uh, vakantie hebt, uh, dat je jezelf bent, jezelf kunt zijn uh, dat je hier in Zandvoort gewoon kunt genieten van zon, zee en elkaar door elkaar te ontmoeten, te begroeten lekker met elkaar te dansen, een biertje een wijntje of een frisje te drinken want dat mag ook, en uh, jong en oud, uh, je bent van harte welkom want samen leven ja, gaat het uiteindelijk allemaal om? Nou, met deze stichtelijke woorden, Anja, heb je nog iets toe te voegen? Nee, ik, uh, ik ben er stil van. <laughs> you rest your case, inderdaad. Dat was zo maar te zeggen, ja. Nou, weet je wat, dan gaan we eruit. Uh, Jelmer, ontzettend bedankt uh, voor uh, je mooie woorden die je ons hebt gegeven. En toor tot toi met de doorstart. Uh, we en gaan luisteren, Merel, Jelmer. Jij dank, jij dank voor uh, uh, zeg maar de straatinterviews. Isabel, natuurlijk, jij ontzettend bedankt voor de techniek van de afgelopen periode. En uh, de komende periode. En uh, we gaan eruit met een extra, hoe kan het ook anders, remix. Een disco-remix van Somewhere Over the Rainbow van onze alle Judy Garland. It's a rap. Dank voor jullie luisteren. Dank jullie wel. Als kind heb ik aan het kan, Kan zo genieten van die vrijheid. Vrijheid, dat gevoel van lang geleden, Raak ik nooit meer kwijt. Bekomen, want als kind heb ik aan het kamp Mijn hart verloren Bonjour. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks Bonjour. meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 2